Een van onze vestigingen. Gewoon, zonder gedoe. Ga naar solar.nl Eén op de zes kinderen maakt oorlog mee. Zoals Jasmin. Zij heeft de veerkracht om weer kind te zijn. Net als Sarah, Ismaël, Sana en vele anderen wereldwijd. Laat kinderen weer kind zijn. Doneer nu op warchild.nl Solar.nl, de groothandel voor installateurs. Gewoon zonder gedoe. 5-8 Nieuws, 6 uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. De vuurwerkverkoop is van start. Volgend jaar komt er waarschijnlijk een verbod op vuurwerk... en dus is het deze jaarwisseling de laatste keer. Bij verkopers die rond middernacht opengingen... stonden er lange rijen. Handelaren hopen op een recordomzet. MUZIEK. In Saasveld in Overijssel zijn vannacht duizenden bezoekers uit een discotheek geëvacueerd. omdat er binnen brand was. Wat er precies in brand stond, is niet duidelijk. Maar de ontruiming ging zonder problemen. Het vuur was snel geblust. maar de discotheek ging daarna niet meer open. En in Amsterdamse wijk Dorp was het gisteravond opnieuw onrustig. Op straat werden brandjes gesticht. en de politie heeft daar zes mensen voor opgepakt. De sfeer in de wijk is al weken gespannen. Bewoners zijn boos dat hun vreugdevuur met oud en nieuw dit jaar niet door mag gaan. Dan nog het weer in het zuidoosten nog wat mistig. Daar liggen temperaturen rond het vriespunt. Op andere plekken bewolkt. Het wordt vandaag 2 tot 6 graden. Dit was het 58-nieuws. Hanneke, dankjewel. Situatie op het koude wegdek dan. Rustig. 1 vertraging. Meldt Fritsmeister op de A12 richting de Duitse grens. Door de grenscontroles een dichte hoofdrijbaan en een kwartiervertraging. Wij zoeken de eerste luisteraar voor deze maandagochtend 29 december. Wil je dat graag horen? Op je telefoon bel 0909-3058. Wie weet pak jij zo meteen. Het ik was de eerste luisteraar. teacher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 Waar is die heerlijke kom 538 De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win. 10.000 euro. Attention. Dit is de 538. Voor 1000. 5, 3, 8, het vroegste feestje van Nederland is begonnen en jij bent erbij. Twee minuten over zes en Senna nu. Radio 15 607 Het was winter en de koude ging je echt door met een been. De bomen kaal en koude straten. Ik keek eerst door het raam en buiten zal ik heel uit. Tot je verswakt en zal verlaten Die maandagochtend. Senna, kleine vogel. De Party tot 1000 bij radio 538-607. Een hele goede morgen. Dit is de 538-ochtendshow. Zes minuten over zes. Op deze maandagochtend 29 december. Floris hier. Wat eh, lekker dat je deze vroege ochtend. 58 alweer gevonden hebt. Ja, je valt met je neus in de muzikale boter. Hè? Het nationale muzikale aftelmoment. De Party tot 1000 aftellen naar het nieuwe jaar. En ja, dat nieuwe jaar. dat begint eh, op een bijzondere manier. Tenminste. Voor jou, als jij, als jij een liefhebber bent van vuurwerk. Het is het laatste jaar dat er oud en nieuw zonder vuurwerkverbod plaats gaat vinden in Nederland. Vanaf volgend jaar. Uh... Is het dan uh, een, een landelijk vuurwerkverbod? Vuurwerkcoördinator van de politie Ko Minderhout... vertelde tegen Hart van Nederland hoe zij zich voorbereiden op de jaarwisseling. Wij prepareren ons op een jaarwisseling zoals alle anderen. En die zijn heftig. We hebben geen aanwijzingen dat het heftiger dan andere jaren zou zijn. Alleen wel veel meer vuurwerk. Dus we maken ons wel wat zorgen over de burgers en de inwoners van ons land... die gewond zullen raken of brandwonden. Dat soort dingen zullen oplopen. Het ja, was grappig. Was, vorig jaar was ik in uh, Amsterdam-Noord... Oud en Nieuw vierde, op 23 hoog. en kon je uitkijken over de stad. In Amsterdam was toen een vuurwerkverbod. Maar er was om 12 uur weinig van te merken. Dat was een soort oorlogsgebied. was. Het. Er kwam allemaal vuurwerk bovenuit. Kijk, ik ga naar Jordi. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ben jij een vuurwerkliefhebber? Uh, vroeger wel, maar tegenwoordig zoek ik de zon op met Oud en Nieuw. Oh, en dan je? is er weinig vuurwerk. Je zoekt de zon op? Nou, dan, dan moet je snel zijn. Hè? Het is al bijna. Ja, ja, nee, ik vlieg dinsdag lekker naar Gran Canaria. Och, twee weetjes. Oh, dus ja, ja lekker. Die goed. Canarische eilanden, dat is super. Dat is de eeuwige lente, volgens mij, hè? Ja, dan kan je het hele jaar door, kan je daar prima vertoeven, denk ja. ik. Ja, het leuke is, voor mij wordt het, het is daar nu zeg maar een graad of 4, 25, maar het is in de zomer ook niet, niet heel warm of zo. Het wordt ook niet uh, 38 graden of zo. Dus je kunt er altijd nee, al... Ja, het is over het algemeen gewoon lekker. Als je een hittegolf hebt, dan heb je even pech. Maar dan, uh, ja, dan ga je ja. maar de zee in of een zwembadje ja. in. Ja, ja, ja. Wij waren uh, Tenerife een weekje, een paar weken geleden. De, de, de hele week 24 graden in Korte Broek gelopen. En het moment dat we weg waren, kwam er storm en sneeuw daarboven. Dat was... <laughs> Ach ja. Ja, ja nee, het, je kan ook pech hebben, inderdaad. Ja, inderdaad. Hé, hey, uh, van uh, ja, de zon die je gaat opzoeken, is het vandaag nog even anders? Jij bent er vroeg uit. Waarom? Ja, ik ben mijn bed gewoon uitgebeld. Want er moet ineens gestrooid worden weer. Ja. Oh, dus jij zit je het de hele week, uh, zit je erop te wachten en dan word je niet gebeld. En het moment dat je lekker ligt te snoezen, omdat je bijna vakantie hebt... dan, uh, dan gaat de telefoon ineens keer. Zou, zou je net zien, hè Jordi? Ja, helaas. helaas. Hoe lang moet je strooien? Ik ben uh, zo'n vier à vijf uurtjes onderweg met mijn route. En dan kan ik weer lekker naast mijn vrouwtje kruipen. Heel goed. En maar hoe, even, één vraag nog. Hoe, hoe weet je dan welke route je moet rijden? Wat je allemaal moet strooien? Ja, ik heb mijn eigen. Ja, ik, ik strooi dan voor Defensie, dus ik heb mijn eigen kazernes en mijn oh. eigen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik weet zelf de route, maar als iemand anders in één keer gebeld wordt voor mijn plekje, dan wordt het een heel uh, doolhof voor hem waarschijnlijk. Ja. Oké, okay. dus je, weet, je, je, je hebt je eigen, je, je eigen rayon. Morgen. Ja, ja, nou ik heb dat ook uh, met heel veel uh, meerijden moeten leren hoor. Want oh, het is ja. uh, daar. Uh, geen Google Maps, dat gaat je nee. niet helpen in ieder geval. <laughs> nee, dat kan me voorstellen. Er is dus geen uh, strooimaps uh, daarvoor. Uh, nee, nee, helaas. Jordi, het goede nieuws, je bent niet voor niks je nest uitgekomen... want je begint deze maandag ook als... de eerste luisteraar. De eerste luisteraar. Kijk, en dat is toch gaaf om mee te pakken. nog. Zo, zo, is, hè? Het, zo is het, maar net. Eerste luisteraar, t-shirt, komt je kant op, jongen. Hey, super, dankjewel. Dan wens ik je veel plezier in de zon... en alvast een heel mooi 2026, jongen.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 Zuidoosten bij temperaturen rond het vriespunt op andere plekken bewolkt. Bij 2 tot 6 graden en Bonjour in de party tot 1606. Smile Bye. Radio 538 op deze maandagochtend. Shakira op 604 met Jax Jones nu. Baby Free. And I'll come back to you to you Slave to the Music. 601 in de party tot 1000 bij Radio 538 voor deze maandagochtend. 29 december de ochtendshow. Twee minuten voor half zeven. Goedemorgen. Hanneke van Zessen, de hoofdpunten van het nieuws. Zometeen, wat zit erin? Ja, het werd behoorlijk heet in een discotheek in Twente. Zo de details. De 538 ochtendrun komt terug.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 In het zuidoosten is het mistig. Temperaturen liggen rond het vriespunt vandaag. Op andere plekken is het bewolkt en het is 2 tot 6 graden vandaag. Kijk we even naar de weg. 55 verkeerd door Fritsmeister. Twee vertragingen. Eerst op de A7. westerbroek richting Bremen. Bij de Nederlandse grens 11 minuten. En de laatste de A12 ook richting de Duitse grens door een dichte hoofdrijbaan. 10 minuten. Het is 3 minuten over half 7. Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, het aantal doden door geweld in ons land... is voor het eerst in jaren gedaald tot onder de 100, zegt de Telegraaf. Die heeft de politiecijfers bekeken. Dit jaar werden er 98 mensen om het leven gebracht. De jaren daarvoor telkens rond de 130. Afgelopen nacht konden we vuurwerk kopen voor het eerst. Dat leidde bij sommige winkels tot lange rijen. Mocht er volgend jaar een landelijk verbod komen... dan is het de laatste keer dat vuurwerk kan worden gekocht. En in de grootste discotheek van Twente in Saasveld is vannacht brand geweest. 3000 mensen werden geëvacueerd. Er zijn geen gewonden. Dit waren de hoofdpunten van het jaar nieuws. 538 Here the party never stops De 538 Party top 1000 Met Nicky Jam, en meteen naar Boney M. Daddy Cool Radio 538 600 She's crazy like a fool What about We'll <laughs>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 Corey, 508. van Omi, cheerleader, 597. De 538 Party Top 1000. Even naar kort voor zeven op deze maandagochtend 29 december. De 538 Ochtendshow in feestelijk thema. Het nationale muzikale aftelmoment naar het nieuwe jaar. De Party Top 1000. En dat nieuwe jaar kun jij beginnen met een mooi bedrag op je rekening. Zometeen na 7 uur beginnen we aan de eindejaarseditie van de 538 stemjacht. Eén koffer in het spel. één stem die verstopt zit in die koffer. Heb je aangemeld via 538.nl? Dan bestaat de kans dat je een gokje mag wagen in de uitzending... om te raden welke stem verstopt zit in die koffer. Lukt jou dat? Dan is het bijbehorende bedrag van 10.000 euro voor jou. Dus ja, heb je je nog niet aangemeld? Wees slim, 538.nl. Daar meld je je aan. En wie weet begin jij met een mooi bedrag aan het nieuwe jaar. Dat is lekker, toch? Door met de party tot duizend, Lucas en Steve, where have you gone? 596. Christian Somebody, 595, de Party Top 1000, Radio 538. Zeven minuten voor zeven op deze maandagochtend. En Hanneke van Zessen, de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin? let op als je de weg opgaat. En de misdaadcijfers van het afgelopen jaar zijn uit. Oeh, dat hoor je allemaal zometeen. Ook het begin van de 538 stemjacht, de eindejaarseditie. 10.000 euro op het spel, 538.nl. Daar meld je je aan. En in de Party Top 1000 zometeen. Dit op het menu. Zometeen meteen in de 538 Party Top 1000.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 6 plus 3 gratis. Ah, excellent Corvette minis. 2 plus 1 gratis. Ah, Borrelhapjes in ronde bakjes. 3 stuks voor 5,99. En A. Handen, persine, of poetine, 2 netten voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Mijn chef.